Is zin in z met nu de herhaling van Zandvoort op zondag give me the words en I'll say them like a I meaning cause you got my heart in a headlock you stop the blood made my head soft and god knows you've got me so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 song and I'll sing it like I mean it. You give me the words and I'll say them like I mean it. Yes. Cause you've got my heart in a headlock. You stop the De derde en laatste gedeelte van het programma Zondag op Zondag. Lokale en regionale informatie, wat sportnieuws en lekkere muziek. Doen we nu met Vanessa Paradis. Dit is Bima Baby.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 De 28-jarige Boom werd in 2008 Nederlands kampioen op de weg... en in de tijdrit, naast de toeretappe van dit jaar... vond hij ook een etappe in de Vuelta van 2009. Boom wordt de Kazachse ploeggenoot van Liewe-Westra... en tourwinnaar Tizenzo Nabilie. Er staan trok naast de Boom ook zijn oud-ploeggenoot... Luis Leon Sanchez aan. De Spanjaard tekent een contract voor één jaar... De Belkin kocht vorig jaar het contract af van Sanchez... toen er geruchten naar buiten kwamen die de Spanjaard linkten... aan het dopingschandaal rondom Formanio eh, Fuentes. Hij bleef actief in het wielrennen en kon aan de slag bij Kaya Rural. Sanchez kwam in het verleden uit voor Belkin Rabobank... en de jaren daarvoor bij het Spaanse da Sparria. Hij won eh, onder meer de vier etappes in de Tour de France... maal de Classica San Sebastian en een keer Paris-Nice.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 Usain Bolt heeft Jamaica afgelopen zaterdag aan een gouden medaille geholpen... op het, de Commonwealth Games in Glasgow. samen met Jason Livermore, Kemar, Bale Cole en Nicole Esmeet... de Bolt de titel op de 400 meter. Bolt schulde als slotloper alle concurrenten van zich af... en zette de klok stil op 37.58.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 We'll open every door When the bullet down To the matter door He will fill and ease my soul He will give me confidence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 I'm a shame. I'm Adana ada Adonai don't know. I don't Ani ora vota Jisraela ya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 I'm not sure just what to do Wat een fantastische plaat. Je hoort hem zomaar voorbij komen, dus bij Zandvoort op zondag. Voor daarvoor in de city What you gonna do with my love in... Zomer in Zandvoort. Die is zomer op CFM. Dat zomer op ZFM doen we even met een, uh, een genial plaatje. Want we zijn nu toch al bezig, hè Pearl Jam. Ik pak we even een ander uit de jaren 80 David Lee Roth is hier. Just like paradise.